Elf uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het CDA is voor het eerst in jaren weer groter dan de VVD. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou het CDA 19 zetels krijgen. Dat is twee meer dan vorige week. De VVD zou op 18 zetels komen, blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. De PvdA staat in de peilingen op 11, dat is één meer dan vorige week. Grote verliezer in de peilingen is 50+. Plus. Vorige week stond de oudere partij nog op 10 zetels, vandaag nog maar op vijf. Het zal wel even duren voordat iedereen weer vertrouwen heeft in 50PLUS... zei oud-fractievoorzitter Henk Krol in het tv-programma WNL op zondag. Krol stapte vrijdag op als fractieleider... nadat bekend was geworden dat hij als hoofdredacteur van de g jarenlang geen pensioenpremies voor zijn personeel had betaald. De oud-fractieleider erkent dat hij als werkgever bij de g verantwoordelijk was voor het beleid... maar hij zegt dat hij zich met veel zaken niet bezighield...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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen. Welkom terug bij het tweede uur van OVT. Over twintig minuten in de documentaire serie... het spoort terug het eerste deel van de nieuwe serie... over de geschiedenis van de Wadden. In totaal vier delen neemt Matthijs de... Deen ons de komende weken mee... naar de overkant van de Waddenzee in een reis die begint in de ijstijd en eindigt bij de badgast aan de hand van zijn zojuist verschenen boek De Wadden. Op 14 oktober verschijnt de dubbelbiografie over de Van Hogendorp Broers... van Edwin van Meerkerk, cultuurhistoricus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het boek sluit naadloos aan bij het thema vorst en volk van deze maand van de geschiedenis... en de viering uiteraard van 200 jaar koninkrijk. In 1813 was broer 1, Dirk, namelijk generaal onder Napoleon... en broer 2, Gijsbert Karel was een van de mannen die Willem I op de troon zette. Ze stonden dus lijnrecht tegenover elkaar in politiek turbulente tijden... en toch zouden ze persoonlijk hun leven lang met elkaar verbonden blijven. Al dus de auteur Edwin van Meerkijk en hij is hier hartelijk welkom. Um, Even nog, Gijsbert Karel, die kennen we allemaal. Er zijn straten naar genoemd. Is dat, is dat mm. met Dirk ook zo? Zijn er Dirk van Hoogendorp straten? Niet dat ik weet. Ik ben ze nog nergens tegengekomen. Nee. Oké. Okay. Um, een biografie over twee broers... omdat ze tegenover elkaar staan? Is, da is dat wat waarom je ze alle twee wilde behandelen? Um, dat, niet, dat niet alleen. Als je... Uh, kijk naar de, naar de levensbeschrijvingen die er al zijn. Er zijn al biografieën, dus recent nog eentje van Gijsbert Karel... ook verschenen. Uh, dan vind ik dat je, dat je zowel bij Dirk als bij Gijsbert Karel... iets heel fundamenteels mist om die ene persoon te begrijpen... als je de ander er niet bij hebt. Uh, het, het maakt het plaatje compleet. Het laat ook de dilemma's zien, als het ware, van hun, uh, van hun levensverhaal... als je het verhaal dubbel kan, uh, kan vertellen. En als je het in, in, het, in het grotere plaatje wil, uh, wil zien van de Nederlandse, Europese geschiedenis... dan is, is dat dubbele verhaal ook uh, het, het verhaal van alle dilemma's... van die hele periode, van de, de patriotteltijd tot, uh, tot aan de Belgische opstand. Is, is er veel materiaal van natuurlijk van Gijsbert Karel, want daar is, daar is veel over geschreven... is er even, even zoveel materiaal te vinden... bronnen die je iets duidelijk maken over zijn broer Dirk? Minder, maar, uh, maar wel zoveel dat, je, ja, dat het verhaal goed te vertellen is. Uh, al is het maar... Uh, vanuit de, uh, de bronnen uh, over hem, vo voornamelijk dan brieven... die in het archief van Gijsbert Karel uh, bewaard zijn gebleven. Want ze hebben tot het einde toe hebben ze uh, met elkaar geschreven. Uh, hij heeft zelf zijn, me zijn memoires geschreven. Dat is natuurlijk gekleurd. daar hebben we het nu ja, over. Ja? Uh, maar het is uh, ja, rijk aan details. En zo zijn er op allerlei andere plekken uh, nog, nog voldoende brieven... en andere documenten om uh, hem in de verf te zetten. Ja. Laten we beginnen bij het gezin van Hogendorp. Heel verrassend. Wat, wat voor soort gezin is dat? Um, in, in heel veel opzichten is het typisch het Hollandse regentengezin van de 18e eeuw. Uh, ze komen uit Rotterdam, de Rotterdamse uh, magistratenfamilie. Uh, grootvader was al uh, burgemeester in Rotterdam. En zo gaat het heel lang terug. Echte Hollandse regenten die dan langzamerhand... Uh, zich een beetje in adellijke kringen gaan, uh, gaan begeven. Buitenhuizen, uh, al dat soort zaken. Um, en Willem van Hogendorp is de vader van de, van de twee broers. Is een ontzettend ambitieuze man. Ook dat is niet, uh, niet heel bijzonder natuurlijk in, uh, in die tijden. Uh, maar hij is wel heel, heel erg ambitieus. En daar, daar valt hij ook wel door op. Uh, als, als uh, nou, dogenloos is hij niet. Maar uh, hij, hij gaat voor, voor, de, voor het allerhoogste. Dat is, uh, dat is van meet af aan duidelijk. En dat is? Um, nou, zo dicht mogelijk naar, uh, naar het landsbestuur toe. Uh, hij trouwt met Carolina van Haren. Uh, van de Friese adellijke familie van Haren. Van Onno Zwier van Haren. Daar is zijn dochter van. Uh, dat geeft ook al zijn, zijn ambitie omhoog aan. En uh, hij probeert... Uh, ja, en de sowieso. weg naar de top, die legt hij af met succes? Um, ja. Tot op zekere hoogte. Uh, uiteindelijk wordt hij gedeputeerd vanuit Rotterdam. Uh, bij de Staten van Holland in Den Haag. Ze verhuizen ook naar Den Haag. Uh, hij heeft, uh, via zijn vrouw heeft hij nog een aardig fortuin bij elkaar weten te krijgen. Uh, dat, dat smijt hij... Uh, woest over de balk uh, met allerlei bals en diners uh, bij hun aan huis... om, om, om ja, dat netwerk te versterken, zoals dat natuurlijk in die tijd uh, heel erg gaat. Um, maar het wordt langzamerhand uh, uh, wel een, een, een zeepbel waar, uh, waar de familie op drijft. Uh, het is allemaal beleggingen en uh, iets wat, wat we in deze tijd natuurlijk heel erg herkennen. Uh, vooral heel veel speculaties op de beurs. En uh, uiteindelijk gaat hij uh, failliet en stort als het ware de, de hele familie in... En hoe oud zijn die jongens dan, waar het om gaat? Dirk is dan elf en Gijsbert-Karel tien. En er is ook een soort persoonlijke smet toch op de vader. Hij zou beschuldigd zijn van incest? Uh, nou, nee, niet de vader. De vader zou zijn, heeft zijn schoonvader beschuldigd van, uh, van de incest. Zegt, ja. Dat is rond het moment van het huwelijk maar tussen er, Willem en Carolina. Er is ja. dus gedoe? over er is gedoe. de. gedoe, ja. Ja. ja. Dat betekent dat die familie zich terugtrekt ook? Hè? Nee, um, dat is, dat is het uh, uh, bijzondere eigenlijk van, van, van die start van het, van het levensverhaal van Dirk en Geertbert Karel. Dat op het moment dat uh, die, ja, die ambitieuze carrière van hun vader ten einde lijkt te komen. Er toch nog redding is. Juist ook door uh, die goede contacten die hij heeft opgedaan. En via zijn vrouw uh, zitten ze zo dicht bij het stadhoudelijk hof. Dat Wilhelmina van Pruisen uh, de familie redt als het ware. Die broers die um, groeien op. Uh, in, in, in dat gezin, maar ook eigenlijk weer daarbuiten. Hè? Want ze worden eigenlijk op jonge leeftijd... al naar een militaire school gestuurd. Ja. Wat betekent dat voor hun ontwikkeling? Wat voor soort jeugd denk je dat die jongens gehad hebben? Um, het, het legt, het legt, enerzijds legt het heel erg een hypotheek op, uh, op hun toekomst. Met name Gijsbert Kadel trekt zich dat heel erg aan. De de, de, uh, de... De, de groei van het gezin als het ware is, is uh, onderbroken en het is de verantwoordelijkheid van de jongens om, uh, om als het ware eerherstel uh, voor elkaar te krijgen dat is ook de opdracht die ze min of meer meekrijgen als ze naar de uh, kadettenacademie in uh, in Berlijn gaan uh, onder patronage van Wilhelmina van Pruisen bij haar oom Frederik de Grote uh, jullie moeten daarheen en jullie moeten en zullen slagen uh, het, het moet weer uh, allemaal weer goed komen dat is jullie verantwoordelijkheid uh, en dat op zo'n jonge leeftijd, dat legt een, natuurlijk een grote druk erop. Uh, Tegelijkertijd is ze heel erg op elkaar aangewezen daar. Uh, hun, uh, ze, ja, hun moeder is niet meegegaan, ze heeft haar hun gebracht... maar daarna zijn ze daar met, met z'n tweeën. Je ziet ook in de, de brieven die ze dan naar huis schrijven... Uh, om, om hun moeder op de hoogte te brengen... Uh, wat, een, wat, een, ja, wat, een, uh, wat een verdriet uh, die twee jongetjes daar moeten hebben gehad. Uh, ze zitten ook echt letterlijk te huilen op bed... Uh, omdat ze hun, uh, hun thuis zo missen. Militaire opleiding in, uh, in Berlijn lijkt me ook echt niet... Nee, dat, was dat geen je plek, daar, nee. daar heel erg gezellig hebt. Nee. Even nog voor de duidelijkheid. Gijsbert Karel is de man die we kennen. Maar dat is de jongste broer. Uh, de jongste van deze twee. Er waren ja. er nog twee hoor. Ze ja, maar, van deze twee... Ja. maar ze schelen maar een jaar. Uh, en zijn ook altijd ja, met z'n tweeën opgevoed. Uh, en je ziet ja, vanaf heel jong... dat er eigenlijk nauwelijks verschil is... Uh, behalve dan het formele verschil dat Dirk de oudere ouder is. Uh, maar, maar het is een, een tweetal dat in alle opzichten gelijk wordt behandeld. Die opleiding... Uiteindelijk wordt Dirk militair. Ja. En Gijs wordt Karel niet. Is dat omdat het militaire leven past bij Dirk... en niet bij zijn jongere broer? Ja, ja dat, dat, dat zie je al heel vroeg... Uh... Terug als ze daar uh, in, in Berlijn rondlopen. Op een gegeven moment uh, loopt hun opleiding als het ware af. En mogen ze uh, ook echt uh, onder de wapenen. Dan, dan is er weer eens een oorlog. Uh, waar Pruisen in verzeild is geraakt. Worden ze allebei vaandeldrager van een klein regiment. En uh, Gijsbert Karel lukt het niet eens om het vaandel vast te houden. <laughs> uh, die, die arme jongen is gewoon ontzettend ongelukkig. En onhandig ook. Ja. Het is, het is echt een boekenwurm. Uh, zou je kunnen zeggen. En Dirk... Ja, daar, daar klikt het mee. Met, uh, met dat actieve leven. En, en, en de spanning die dat ook met zich meebrengt. En Gertsberg-Karel was eigenlijk vanaf, eigenlijk vanaf dat moment aan het proberen om uh, onder wapenen uit te komen. Uh, dat is natuurlijk nog niet zo makkelijk. Omdat het een, een opdracht was hè, van de prinses. Uh, maar hij ziet dan al heel duidelijk uh, een, een politieke carrière voor zich. Uh, en geen militaire Laten we het over die carrières vervolgens hebben. Dirk... He, voelt zich senang in die militaire wereld. We zijn in Nederland en daar gebeurt politiek nogal wat. En die jongens moeten daar hun weg in vinden om weer on de top te komen. Hoe verloopt dat? Um, nou, Gijsbert Kader gaat als eerste terug. Um, en als, als hij dan uh, terugkeert, dan is ja, de, de Patriottencrisis aan het beginnen. Alleen um, hij heeft nog een militaire functie. En, en het is nog niet precies duidelijk waar, waar, uh, wat, wat zijn plek zal, uh, zal zijn. En dan krijgt hij de kans om mee te gaan met de Nederlandse ambassade... naar de uh, Verenigde Staten. Dat is de eerste ambassadeur van Berkel die daar dan uh, heen gaat. En die gaat natuurlijk met een heel gezelschap. Een aantal schepen gaat dan, uh, gaat dan die kant op. En Gijsberg Karel mag daarin mee. Ook als het ware een soort training. Dus hij wordt duidelijk voorbereid op een, uh, een politieke carrière. Maar dat gebeurt dan weer, weer buiten Nederland. Uh, Direct, die weet... Uh, zich een tijdje later ook terug te laten uh, sturen naar Nederland... omdat hij niet in zijn eentje over, over wil blijven. Bedoel, hij is thuis in het leger, maar zonder Gijsbert-Karel voelt hij zich toch ook niet, uh, niet, niet fijn. Um, en dat, dat zint Wilhelmina van Pruisen niet. Um, zij heeft hem in die opleiding gezet en dan moet hij in het Pruisische leger heel hoog komen. Dus uh, ook voor hem is er dan op, op dat moment geen goede plek in, uh, in de Nederlanden. Hij is ook nog steeds militair en hij wordt juist naar de oost gestuurd... Ja, in die... dus van het begin van die patriotentijd krijgen ze allebei niks mee. Uh, en Dirk die komt pas veel en veel later weer terug in, uh, in de Nederlanden. Gijsbert Kouder komt terug na zijn reis in, uh, in de Verenigde Staten. En dat heeft een politiek gevormd, hè? Dat heeft een politiek heel sterk gevormd. Uh, je ziet in, in wat hij schrijft onderweg... brieven aan zijn moeder en aan, uh, aan hun broer Willem... en brieven aan, uh, aan Dirk en aan zijn vader... dat hij heel erg aan het nadenken is over hoe je een land zou moeten besturen... vanuit ook... Ja, dat experiment van de Verenigde Staten... waar, waar iedereen natuurlijk heel erg nieuwsgierig was, naar was in die, in die tijd. Um, hij zinspeelt hij met de gedachte dat democratie wel een, wel een heel goed idee zou zijn. Dat het in Nederland ook allemaal fors moet worden, worden hervormd. Maar op het moment dat hij dan in de Verenigde Staten daadwerkelijk rondloopt... dan valt hem vooral op dat die idealen uh, uh, niet goed vorm krijgen in de praktijk. Uh, dus hij had gehoopt op een, op een land waar iedereen gelijk is en gelijke kansen krijgt. En wat hij ziet is eigenlijk een standaardmaatschappij zoals je het ook in Europa hebt. Maar dan als het ware verstopt. Uh, het is niet expliciet. Iedereen doet alsof ze gewoon zijn. Er zijn geen kledingverschillen tussen hoog en laag. Maar stiekem zijn die verschillen er wel. Dus hij is heel erg teleurgesteld in, uh, in dat soort democratische idealen. En krijgt het idee van ja, uh, idealen klinken mooi. Maar als het in de praktijk slecht uitpakt is het misschien toch beter om het geleidelijker te doen... en van binnenuit... dan dat je een radicale breuk met het verleden probeert te forceren. Dat, die dat is dus je... bepalend voor de wijze waarop die later ja. vorm zal geven... aan hoe Nederland er na 1813 uit gaat zien. Ja, hoewel hij natuurlijk... Uh, en dat is natuurlijk het gevaar met zo'n leven van, van zo'n iconisch figuur... Als, uh, als Gijsbert Karel, dat je hem in, in uh, 1784... al de, de grondwet van 1813 laat schrijven. Hè? Um, en... en, en ja, zelf kijkt hij er ook later zo op terug. Dat je als je zijn, zijn eigen geschriften uh, ziet, dan word je bijna meegezogen in het idee dat hij daar zijn leerschool is begonnen. Uh, voor hem lag natuurlijk alles nog open op dat moment. Uh, niemand had enig idee wat er zou gaan gebeuren. Uh, zelfs niet aan het eind van de jaren 1780. Dus. Maar ja, de Kiemen worden daar gelegd voor zijn denken. Uh, en Dirk ja. is intussen in Indië en ook daar. Um... Is de situatie in Indonesië één waar die zich uh, tegen verzet en in opstand komt? Zo moet het niet. Ja, ja en dat, is, dat is denk ik ook. Uh... Dat is misschien eigenlijk nog opvallender, eigenlijk dan Gijsbert Karel zijn. Uh, ervaringen in, in Amerika en wat hij daarvan vindt. Want Dirk is, is openlijk uh, zegt hij wat over de misstanden die hij daar ziet. Ja. Hoewel, dat duurt wel een tijdje. Hij begint als, als de, de, de standaard uh, ambitieuze uh, carrièrejager... die hooguit vijf jaar in Indië wil zitten... en dan heel erg rijk weer terug wil komen. Maar hij loopt steeds meer tegen inderdaad allemaal misstanden, uh, misstanden aan. En uh, eigenlijk is het moment dat in 1795... de Bataafse Republiek uh, hier wordt uitgeroepen... Uh, een moment dat hij ook hoop krijgt... dat die misstanden eindelijk kunnen worden aangepakt. En dan blijkt dat, dat, uh, dat het niet gebeurt... En, en dan uh, begint hij echt fors uh, te schoppen tegen het, uh, tegen het systeem. En dan zie je dus dat uh, vanuit toch wel heel erg vergelijkbare achtergrond... de een wordt teleurgesteld in, uh, in de poging om iets nieuws te maken... en de ander teleurgesteld is in het oude systeem... waardoor hun politieke wegen uh, uit elkaar beginnen te lopen. Dirk wil hervormingen. En Gijs Bercaro heeft gezien dat sommige hervormingen... misschien wel niet zo goed slagen als je wel had gehoopt... En betekent dat in de praktijk dat ze ook niet meer met elkaar te maken hebben? Want Dirk is op een gegeven moment weer terug in Nederland. Gijsbert Karel ook. Die, die levens gaan dan uit elkaar? Uh, niet helemaal. Ze blijven sowieso, uh, wat, wat ik al zei, ze blijven met elkaar corresponderen. Uh, ze, ze hebben elkaar gewoon nodig. Ook als, als, als, uh, als reality check, zou je, uh, zou je zeggen. Um, maar uh, ze, ze, ze, ze lopen niet de deur plat bij, bij elkaar als ze we weer in, in Nederland zijn. Maar ze proberen elkaar weer af en toe uh, te helpen. Maar uh, betekent dat eigenlijk dat voor Gijsbert Karel... de weg eigenlijk alleen maar nog omhoog gaat en voor Dirk naar beneden? Uh, vanaf met de Career-wise, ja? Die... Yeah. Nou, nee, uh, bij Dirk blijft de weg uh, heel lang omhoog gaan zodra hij terug is begint daar een, een, een bestuurlijke carrière... onder de Bataafse Republiek... als minister en als ambassadeur. En uh, wanneer Nederland dan, uh, het koninkrijk Holland... dan wordt ingelijfd bij het Franse keizerrijk... is Dirk de eerste die wordt aangewezen... in het gezantschap... om met Napoleon te onderhandelen over de toekomst. En zodra hij Napoleon heeft gezien... Uh, heeft hij weer een nieuw doel in, uh, in zijn leven. En dat is daar uh, in het keizerrijk te groeien, als het ware. En ook dat lukt. Ja, dus... we, we moeten... Omwille van de tijd. En mensen hm. moeten ook gewoon je boek lezen. Ja. En dus we moeten niet alles uh, uh, al vertellen. Maar we moeten even dan naar, naar, naar 1813. Gijsbert Karel hè, is degene eigenlijk die dan... Een, een, een, de belangrijke rol speelt in het terughalen van de Oranjes. En zijn broer is dan generaal in het leger van Napoleon. Dan staan ze echt ook in oorlog tegenover elkaar. Ja, op papier in ieder geval wel. Dat is gelukkig niet uh, aan het front. Maar uh, nou, de, de mooie ironie is dat uh, op de dag dat uh, Gijsbert Karel... zijn pamflet uh, Oranje boven Holland is vrij uitbrengt... schrijft Dirk uh, een laatste brief vanuit Hamburg... waar hij dan gouverneur is. Uh, daarna trekt uh, de belegering van de Russen zeg maar, de, de, de deur helemaal dicht. Dus daarna komen er geen brieven meer. Om de familie gerust te stellen dat het allemaal nog wel, uh, wel goed zal komen... In, uh, in Hamburg op precies diezelfde dag. Uh, en je weet dus achteraf dat het helemaal niet meer goed gaat komen in Hamburg... en dat het over is met dat hele keizerrijk. Uh, en Dirk die komt daar pas veel en veel later achter. Te laat. Ja, want dan is het... Gijsbert Karel um, is, is dan de man hè, in, in, in Nederland. Kan die nog wat voor zijn broer doen? Of hoe, hoe gaat dat? Is die broer, wordt die broer dan gezien als een verrader... waar ze in Nederland verder niks meer mee te maken willen hebben? Hoe, maar veel mensen zien hem als verrader... <clears throat> Um, Willem I, uh, die dan net dus op de troon is gezet... die ziet het helemaal niet zitten om, uh, om Dirk uh, terug te halen. Gijsbert-Karel probeert hem op allerlei manieren wel binnen, uh, binnen te krijgen. Uh, maar stuit iedere keer op, uh, op verzet. Uh, en wanneer Napoleon dan terugkeert in Frankrijk... Uh, dan, uh, dan denkt Dirk ook, nou nu, uh, ik ben hier niet meer welkom. Ik ga weer terug naar, uh, naar Frankrijk. En ik ga weer uh, onder Napoleon dienen. En na Waterloo is het dan definitief over natuurlijk. Want dan is hij in de ogen van in ieder geval Willem Eén... maar ook heel veel andere mensen echt definitief een landverrader geworden. En dan kan hij ook niet meer terug naar Nederland? Nee. Ja, hij had misschien stilletjes terug kunnen gaan en op een landhuis wonen. Maar uh, dat, dat lag niet in zijn aard. Hij moest iets nieuws zoeken. Dus uh, Dan vertrekt hij naar Brazilië. En die maar broers zijn... blijven elkaar schrijven? Ze blijven elkaar schrijven tot, tot het laatste toe, ja. Ja. Het, het, is een, het is een prachtig verhaal. Het is een dusdanig verhaal dat jullie ook graag een televisieserie... geloof ik, en een, en ja. een film willen gaan maken. Ja. Voorlopig kan iedereen vanaf volgende week je boek... Hij ligt nu al in de winkel. Hij ligt nu al in de winkel. Volgende week wordt hij officieel ja. gepresenteerd. Ja. Uitgeverij Atlas. Heel hartelijk dank uh, voor je komst. Uh, ik denk dat het voor iedereen die zich wil voorbereiden... nogmaals op 200 jaar uh, koninkrijk... Uh, het boek moet lezen van Edwin van Meerkerk over de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 Vandaag kunt u luisteren naar deel 1. De komst van de eilanden. Een serie van Matthijs Deen, gemonteerd met Berrikamer. Er was niets woests of ledigs voor het begin. Geen duistere afgronden, geen geest die over de wateren ging. Er was niet eens zee... Er waren geen kwelders, er waren geen eilanden. Naar alle einders glooide een tonig grasland... met hier en daar wat duintjes langs een brede, ondiepe rivier... die lachte glinsteren onder de zon. De hemel was blauw en er gebeurde helemaal niets. Het waaide alleen door het gras. En het zand bij de rivier stof wat op... En hier en daar stapte rendieren op hoge benen behoedzaam door de stilte. Niets veranderde. Alles had de tijd. Het weer sloeg al duizend jaar zelden om. De steppen was eindeloos in de oostenwind. En ook als de lente kwam en de dagen lengde, duurde het nog een hele tijd voor de bodem drassig werd. Het ijs in de rivieren brak en de muggen kwamen. Op de zuidelijke horizon onder wolken overvliegende ganzen talmde dan wekenlang de schaduw van de aangrazende kuddes. Eindeloze troepen enorme dieren die naar het noorden sjokten: oerossen, wizenten, reuzenherten, paarden. Met lome roofdieren in hun spoor, wolven, veelvraten en mensen met hun kleren en hun speren. Nauwelijks nog mammoeten of wolharige neushoorns. Zeker geen leeuwen meer, geen winterharde hyena's of sabeltandtijgers. Toen al zeldzaam of uitgestorven. Want er is altijd wel iets voorgoed voorbij, hoe ver je ook teruggaat. Volgens mij was het hier een... Misschien is dat geromantiseerd, maar volgens mij was het een paradijselijke situatie. En ik denk ook dat, uh, dat wildstoks uh, in evenwicht waren. Uh, dat was in balans. Noordzeevisser Adrie Vonk uit Schild vond op jacht naar school en tong... vaak overblijfselen van ijstijddieren in zijn netten. Boven heb ik uh, veel paard leggen. En, want volgens mij is het paard het meest voorkomende dier uh, in die periode. En uh, een zou je mammoet en misschien wel wat neushoorn. Uh, dat zijn de overblijfselen uit die tijd. Hij nam ze mee naar huis. We kunnen beter even naar boven gaan, naar zolder. Sloeg ze op. Daar heb ik uh, eventjes meer... Uh, okay, en stalde ze uit. Laat hem maar niet naar beneden. En dan uh, heb je troep. Stoot je hoofd niet. Uh, hier, wat ik hier apart hou, dat is uh, paardenkoot. Waarom, weet ik niet. Maar daar heb ik wat mee. Die vind ik leuk. Ja, die zijn allemaal inderdaad... Uh, Doosjes vol met allemaal min of meer eenvormige... Ja, paarden, gewoon paardenkoot heet dat. En hier ja. heb je rolbenen bijvoorbeeld. Ja, ja. En die paardenkoot, dat die, nou ja, laat ik dan wel eens zien. Als ik hier dan meiden, van die paardenmeiden ja. heb... dan leg ik eh, vaak hier wel eens een, zo'n paardenpootje in elkaar. En dan spreekt het ook wat meer. Dat is dan zo'n onder, eh, onderbeen, heet dat bij een paard natuurlijk. Ja. En dan eh, past dan zo'n kootje op... En dan past er nog een kootje op en dan heb je hier het hoefje. Ja, fantastisch. Lekker, ja. Dat, dat, dat is een legpuzzel, past het zo in elkaar. En het is een klein soort wintervast paardje wat er toen eh, nou ja, ja, op de zeebodem eh, rondliep. Waar wij het meeste resultaat hadden, wat die, die botten betreft, dat waren de, de geultjes. De geultjes rondom de Bruine Bank. En die geultjes, die stel ik mij voor dat dat de, de uitwaaierende delta was. Dat is de Oerrivier, die, die ontspringt waar nu Rotterdam is. Ergens, hè, bij Hoek van Holland, net als nu, bij de Eurogeul. Eh, daar eh, komt de Oerrivier komt uit het vasteland. En dat is, dat is eh, Maas, Schelde en Rijn, die komen bij elkaar. En een stukje Theems komt er vanuit het zuidwesten bij... En dat nou ja, meandert, of dat spoelt uit in een delta... zo rondom de bruine bank, met allerlei gultjes en ruggies... tot aan de onderkant van het dogger. Daar mondt het uit in zee. En de dieren die overleden, of in de nabijheid, of met overstromingen... die kadavers spoelden daar aan de kanten... werden bedekt met sediment en die werden eigenlijk een beetje begraven... Nu halen wij dat laagje ervan af en dan vangen wij soms bot. Als u met uw boomkort, dat waren dus nog netten die over de bodem sleepten... dan wist u, ik zit nu in de oude rivierbedding. Ja, kanten van geulen zijn over het algemeen eh, visnamig. Omdat je daar eh, opwelling van nutriënten hebt... Eh, als we dan te diep gingen, dan kregen we vaak ellende. Want op de diepste punten zit de slapste grond. Je bleef je ja, dan liepen we in, in, in, ja, in het subzand zeggen wij. Maar dat, dat subsand dat is een soort nou ja, drijfzand. En daar hapte dat net aan in en dan scheur je die onderkant eronder. En zo volgde hij, 40 meter boven de steppen... de traag meanderende oevers van 10.000 jaar geleden verdronken rivieren. In de jaren dat hij viste bouwde hij een verzameling op van overblijfselen die ervan getuigd dat zijn eiland eigenlijk nog maar net bestaat. Omdat het pas ontstond toen de aarde opwarmde, de steppen overstroomden met smeltwater van het landijs en de Noordzee ontstond. Ja, die, die, die plus, die, die climate change, die, die, die, dat gebeurde ongeveer 11.500 jaar uh, geleden. Toen vulde in. Tijdsbestek van een, van een twee een jaar, vulde die Noordzee op. Ik heb daar niet, zo, niet, niet echt bewust erg in. Maar als je in tijd denkt van deze dieren... Ja, dan is dat eilandje er nog maar net. Het begon met de wind. Die zonder aankondiging uit een andere hoek over de steppen kwam aanwaaien. En warm en vochtig was. En rook naar nat gras en mest en regen. Grijze wolken verschenen op de horizon. Beklommen de hemel. Het werd donker overdag. Boven de steppen bliksemde het. En windstoten kondigden buien aan. En daar stonden die grote grazens in de open vlakte. Onwennig overeind gekomen in de regen. Kont in de wind. Tot boven hun hoeven in het water. Druipende oren plat tegen de donder. Horens naar het noorden. Boze stieren hieven hun kop. Hoesten en rommelden diep van binnen. Alsof er ergens in hun manshoge lijf een rotsblok in een afgrond rolde. Ruim 10.000 jaar voor het begin van de jaartelling kwam de ijstijd aan zijn einde. Het landijs dat Noord-Amerika en de grote Russische vlakte had bedekt, smolt. De Noordzee, die zich tot bij Schotland had teruggetrokken, begon haar grote opmars naar het zuiden. Waar de stijgende zeespiegel de riviermondingen terugduwde... ontstonden waddengebieden... met eilanden die door het al maar reizende water afsloegen en weer aangroeiden... alsof het schepen waren die door een opkomende vloed naar het zuiden werden voortgejaagd. Zo arriveerde er een kustlijn met eilanden in onze streken. En wat heb jij hier voor moois liggen? Het is uh, Boring-Wassenaar. En uh, dat is duingebieden met ja, onder uh, strandzanden en... Dan zit je in de kustsecties? Nou ja, je ja. ziet het wel. De geologische wel. dienst Deltares in Utrecht boort soms langs de kust, tientallen meters diep... om aan de stapeling van lage zand en klei de opeenvolgende stadia van de kustlijn af te lezen. Dan zitten wel in de oudere strandwallen, we komen steeds dieper te zitten. En wie er verstand van heeft, zoals de geoloog Peter Vos... die ziet in zo'n boring de ijstijd aflopen en het wat arriveren. Het is een waddenmilieu. Als je nou schelpen dateert, kan je ook je zeespiegel reconstrueren. Ja, geweldig. Ja. Nou, dit zijn de getijdenafzettingen. En als ik dat zou plaatsen in de tijd, in het strandval... hier zit je drie, vier, vijfduizend jaar geleden. Dus als we in het begin uh, zitten, we, zeg maar, zitten de eilanden noordelijker van, van, van de huidige. En uh, daar is het heel moeilijk te reconstrueren overigens, omdat we, alles is verdwenen door erosie. In zo'n verdrinkend milieu. Vind je eigenlijk altijd in zo'n Waddenzee uh, voor de kust uh, strandwallen en duinen. Dus de, eiland, eilanden. de, de ja, eilanden zelf ja. komen ook wel aanwandelen? Ja, die komen aanwandelen. Wanneer liggen die eilanden ongeveer op de plek waar ze nu liggen? Nou, hè, omdat ik weet dat een aantal kernen zeg maar, al, al in de Romeinse tijd bestonden... zeg ik, van, nou, in, in rond de Romeinse tijd gaan ze, komen ze dicht in de buurt van de huidige positie. Begin van de jaartelling? Begin van de jaartelling. Het wad van 2000 jaar geleden leek nog niet op de Waddenzee van vandaag. Tussen de duinen aan de Noordzee en het achterliggende Terpenland lag een met geulen en kreken doorsneden gebied dat overwegend venig was en hoogliggender zelfs geschikt voor bewijding. Alleen bij springvloed en noordwesterstorm liep het helemaal onder. De oude Vriezen woonden op Terpen. De IJssel mondde via het meer uit in het Vlie. En bij Borkum stroomde de Eems in zee. Alleen bij noodweer lagen de eilanden in het water. Zo was Friesland eraan toe toen de Romeinen naar het noorden kwamen. Kijk, de, de Romeinen keken tegen die Friezen aan als. ja, als toch helden met een. Uh, dappere mentaliteit. Maar tegelijkertijd wilden ze ook laten zien. Wij zijn de sterkste. Dus om een goede verstandhouding af te dwingen... werd er ook door die uh, Vriezen af en toe wat afgedragen aan de Romeinen. Maar soms kwamen ze ook in opstand en deden ze dat niet. En dan hebben ze weer die Romeinen ook een lesje geleerd. De oude Vriezen, die de bossen en kwelders van Noord-Nederland bewoonden... wilden zich niet bij het Romeinse Rijk laten inlijven. De Romeinse legioenen die al eens tijdens een strafexpeditie... in het slik tussen land en zee door de Vries in de pan waren gehakt... bleven het liefste ten zuiden van de Rijn. Want de pogingen van de Romeinen om de stammen aan de Noordzee te onderwerpen... waren nogal alles vastgelopen in de modder van het Wad. Vooral de schepen van de veldheer Drusus Germanicus hadden het zwaar. En moesten zelfs door ongetwijfeld meewarig grijnzende Vriezen... worden vlot getrokken. Om de schepen over de ondiepte te krijgen... moesten de soldaten ontschepen en watlopen, zoals Tacitus beschrijft. Het tweede en veertiende moesten over land marcheren... zodat de schepen makkelijker konden navigeren door de zee vol ondiepten. Aanvankelijk kwamen de troepen er nog zonder hindernissen vooruit... maar na een tijdje werden ze door de opkomende vloed verspreid... Het land raakte overstroomd en zee, kust en land konden niet meer van elkaar worden onderscheiden. De troepen liepen nu eens tot de borst, dan zelfs tot aan de kin in het water. Sommigen raakten van hun makkers verwijderd en verdronken. Aansporingen verwaaiden in het geweld van de golven. De dapperen en de lafaards, de voorzichtigen en de roekelozen, allen werden ze door die ene kracht meegesleurd. Ook de jonge officier Plinius, die in het jaar 47 met een vloot naar het noorden roeide, had weinig zin in zijn missie. Klassicus Vic Meijer. Die mensen moeten natuurlijk af en toe de angst om het hart geslagen zijn. Want kijk, wat lag nog vers in het geheugen? Die troepen van varus die ooit ook naar het noorden gegaan waren... en die dan teruggekomen waren... en die door Arminius in 9 na Christus waren overvallen waarop keizer Augustus nog jarenlang geroepen heeft... Vares, Vares, geef mij mijn legioenen terug. Dat trauma, dat was er. En ik kan me voorstellen dat die soldaten over dat donkere water... waar ze niets zagen, varend, dat ze dan ja, best wel eens angstig geweest waren. Ze waren wel in dienst van het Romeinse leger. Maar waar kwamen ze uit? Wisten ze dat? En die Plinius, die komt daar dan ook in de hoedanigheid van militair... Maar Plinius was meer dan Tacitus een antiquariër... die alles wat hij zag ook wilde optekenen. Dus hij had een scherp opmerkingsvermogen... en wilde dus ook dat zien. En vandaar dat hij ook gaat schrijven over het wat, over de schorren... over de getijden, over de modder, omdat hem dat verbaast... Ik heb me verwonderd over de manier waarop mensen leven... die het zonder bomen en zonder struiken moeten stellen. Zoals de volkeren die hier aan de rand van de oceaan wonen. Twee keer per etmaal overstroomt een hoge vloed grote stukken van hun land... en dekt zo de voortdurende controverse toe... over de vraag of dit gebied nu hoort tot de zee of tot het land... Deze beklagenswaardige mensen trekken zich bij vloed terug op zelf opgeworpen heuvels. Hoger dan de hoogste vloed die ze ooit hebben meegemaakt. Daar wonen ze in hutten. Bij hoog water als de zeelieden in hun schip. Maar als het tij afgaat, lijken ze vastgelopen schipbreukelingen. Rond hun hutten vangen ze vis dat met afgaand tij probeert te ontsnappen. De netten maken ze van zeggen en biezen. Ze warmen hun door de noorderwind verkleumde lichamen aan vuurtjes van turf... dat ze hebben gedroogd. Niet in de zon, maar in de wind. Ze drinken regenwater uit een bak voor een hut. Nou ja, het zal met die, die soldaten het nodige gedaan hebben. Kijk eens, die, die, die soldaten... Ik denk dat ze merendeels gestuurd zullen hebben... niet eens direct de Romeinse legioensoldaten. Ze zullen eerst gestuurd hebben roeiers en hulptroepensoldaten... die uit alle delen van de wereld kwamen. Sommigen kwamen ook uit Germanië, maar anderen kwamen uit mediterrane landen. Nee, dan is het een volstrekt andere wereld. En dan krijg je, denk ik, als ik me probeer te verplaatsen... in die plinius die daar aan die, die, die, die, die, die kusten gestaan heeft dat die man zich afgevraagd moet hebben... A, ah, hoe kunnen hier mensen leven? Waarom ga je niet met de Romeinen mee? Waarom verkies je deze ellende... boven een leven in onderdanigheid aan de Romeinen? Waarom doe je dat? Als hij daar ziet dat dat water met die getijden... dat dat ver landinwaarts gaat... ja, dat was voor die Romeinen natuurlijk iets... wat volstrekt onbekend was. Zij hadden de natuur aan zich dienstbaar gemaakt. En hier zagen ze iets wat ze ja wat ze niet konden begrijpen. En misschien is dat ook een van de redenen geweest... waarom ze op een gegeven moment ook niet verder gingen. Want je krijgt ook in die eerste eeuw... dan komen ook al de eerste debatten op... moeten we nog verder gaan veroveren. En dan krijg je keizer Tiberius... dus die Plinius nog een heel klein beetje heeft meegemaakt... die dus op een gegeven moment afziet van verdere veroveringen... en dus zegt van... ja, als we nog verder gaan veroveren... dan levert het ons niks op. En dan heb je wel eens kans dat de grens die nou zo goed te verdedigen is, dan niet meer goed te verdedigen is. En dat we ook zullen verliezen wat we nu hebben. En inderdaad, op den duur konden de Romeinen de noordelijke grenzen niet houden. Toen ze uiteindelijk over hun verwaarloosde wegen het noorden verlaten hadden... met plunderende barbaren in hun spoor en er in het land tegen de Noordzee niet meer achterbleef... dan een uitgedunde bevolking van thuisblijvers, dwaalgasten en kwelderschuimers. Toen dus hield de zee zich een tijdje in. Alsof ze dit verwaaide gebied de kans wilden geven... op adem te komen voor wat komen ging. Alle eilanden waren met laag water nog te voet bereikbaar. Maar als het stormde vond de binnenstromende Noordzee weinig obstakels op haar pad. Ze sloeg nieuwe gaten, zocht ruimte rond de ingezakte verlaten terpen... en waar het kweldergras het water afremde... legde ze eerst haar zand en verderop haar slip neer. Zo hoogden ze kwelderwallen en zandruggetjes op... die als lage welvingen door het landschap liepen. Het Marsdiep was nog niet meer dan een kiertje tussen de duinen waardoor een beekje de keileemheuvels van Tessel ontwaterde. Het IJzerlandse gat breidde zich uit... sloeg onder Vlieland door een verbinding met het Vlie... en waar nu het Boorndiep ligt tussen Terschelling en Ameland... greep de Noordzee diep naar binnen... scheide Westergool van Oostergool met de zeearm... die later de Middelzee zou heten. De zee rammelde aan de deur. Er stonden dingen te gebeuren... Er zijn theorieën dat eerst eigenlijk de Angelen en de Saxen uh, langskomen. en later dan de en misschien ook uh, de Noren. die dan uh, langzaam het gebied weer, uh, weer gaan bevolken. Een soort proto-vikingen. Ja, eigenlijk wel, ja. Medievist Nelleke Eisenacher doet onderzoek naar de lotgevallen. van de voorouders van de huidige Vriezen. die in de 5e eeuw op hun zoektocht vanuit Denemarken en Noorwegen naar nieuwe grond. het goeddeels ontvolkte Terpengebied innemen en er gaan boeren en handel drijven je ziet die mensen die komen in dat gebied en die bouwen daar natuurlijk wat op. Maar die verliezen ook niet het contact met hun eigen cultuur of hun thuisstreek. Angelen en Saxen, denk ik, aan Groot-Brittannië. Dat is uh, de tijd dat uh, de Zuidoosthoek van wat nu Engeland is... ook bevolkt wordt door deze mensen. Zijn dat dezelfde mensen? Ja, dat is, het is een beetje lastig, maar het zijn in ieder geval vergelijkbare groepen... die helemaal rondtrekken en die ook doortrekken naar, uh, naar Engeland. En zijn... Dus ze zijn eigenlijk halverwege links afgeslagen? <laughs> Zo zou je het een beetje kunnen voorstellen, ja. En er zijn natuurlijk ook mensen die denken dat, uh, uh, dat de Friese ook mee zijn gegaan... met die Angelen en die Saxen naar Groot-Brittannië... en daar ook een deel uh, in hebben gehad. Het is een soort mengeling van allemaal mensen... En het is natuurlijk ook heel moeilijk om ze te onderscheiden en daar de naam op te plakken. Dat is natuurlijk voor een groot deel achteraf uh, hè, ergens een naam op plakken. Dat, dat mixt en dat mengt en dat uh, doet, <lacht> zou ik zeggen. Deze op de vloed binnengespoelde kolonisten hoogden de terpen op, molken de koeien, schoren de schapen... en waarschijnlijk bebakenden ze de zeegaten om de langsvarende stamverwanten het binnenvaren te vergemakkelijken. Ze waren al echt watbewoners geworden. Die leerden leven met de onberekenbare zee. Door vluchtheuvels voor hun koeien aan te leggen... en bij storm hun schapen op het droge te halen. Hun bijlen hingen boven hun bed. roestig geworden bij gebrek aan bomen. In de haarden smulde gedroogde mest. Nou, ik kan me voorstellen eh, dat het gewoon een, een vruchtbaar gebied is. En daardoor worden de terpen weer uitgebreid en bewoond. En eh, als dat contact met andere gebieden blijft, dan blijft dat natuurlijk doorgaan. En dan krijg je ook relaties over zee, krijg je handel, krijg je al dat soort, uh, al dat soort dingen. Er wordt ook wel gezegd dat in de vroege middeleeuwen het woord Fries of de naam Fries eigenlijk hetzelfde betekent als handelaar. Ook dat moet je natuurlijk met een korreltje zout nemen. Maar in ieder geval stonden veel Friesen bekend... omdat zij lange afstandshandel, dat ze zich steeds meer gingen bezighouden... met het verspreiden van de goederen, zowel goederen die ze zelf maakten... als dingen die natuurlijk weer ergens anders vandaan kwamen. Dus in die zin wordt er van alles opgebouwd. De nieuwe bewoners van de Waddenkusten... hebben weinig geduld met voormalige bewoners die hen in de weg zitten. Ook de laatste oerossen, ijstijddieren die op de kwelders rondstruinen en hun kuddes lastigvallen, roeien ze uit. Dan gaan we gaan hier de, dan de zolder op, waar dus veel botten liggen. Op de bottenzolder van het Biologisch-Archeologisch Instituut... van de Universiteit in Groningen... liggen de overblijfselen van de laatste oerossen. Gevonden rond de terpen aan het Wad, okay, zoals Eeren en Holbe. Archeologe Wietske Prummel. Dit is een oerunt. Wij moeten helaas heel even de documentaire onderbreken, want er is een spookrijder. Ja, rijdt u op de A65 Tilburg Den Bosch, dan komt u tussen knopend Baars en Berkel en Schot een spookrijder tegemoet. Haalt niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A65 Tilburg Den Bosch, dan komt u tussen knopend Baars en Berkel en Schot een spookrijder tegemoet. We gaan snel terug naar de documentaire van Matthijs Deen over de Wadden. Aan het woord de archeologe Wietse -Prummel. Die zwaar brede basis. En daar zat nog een grote hoornschede langs. Uh, zat er omheen. Dus dat, uh, de, uh, zeggen dat, want, want ik zie hier een, een, een kop van een zeg maar de bovenkant van schedel, de schedel, de, de kaken zijn eraf. Ja, de kaken zijn eraf en de snuit is er ook af. En de hoornpitten die zitten er nog aan. Wat is een hoornpit? Dat is dus de benenkern in een hoorn. Dus dat is een uitsteeksel eigenlijk van het voorhoofdbeen. En in een levend dier zat daar dus nog een hele hoornschede. Dat is dus een dode stof, net als onze haren en, en eh, nagels. Dat zat er dus omheen en dat was nog behoorlijk lang. Dat groeide ook steeds door... Uh, het hele leven van het dier. Dus ik schat dat die uh, hoornscheden wel 70 centimeter lang kon zijn geweest van uh, dit dier. Dat wil zeggen dat aan beide kanten hoorns, dat naderde tot een meter. Ja, gekrompt dan, hè? gekrompt. Maar toch uh, uh, per zijde wel 50 centimeter. En dit is het beest dat ook in grote aantallen in, in de ijstijd op, uh, op Doggerland op de, op de steppen rond uh, graasde? Ja, in, zeker, zeker. De oude Vriezen, die hadden met de Romeinen afgesproken dat ze niet bezet zouden worden... niet tot het Romeinse Rijk zouden behoren, maar wel uh, koeienhuiden zouden leveren. En toen op een gegeven moment een, uh, een centurio ging eisen dat dat uh, koeienhuiden van wilde stieren moest zijn. Toen gingen ze liever met de Romeinen knokken dan met deze beest. Ja. Ja, de ijs was uh, huiden zo groot als van oerrunderen. Maar dit is echt een prachtig exemplaar. Hè? Ja, het is geweldig. Ook die, die padeling zo langs de basis. Echt een uh, geweldig groot en mooi. Een gigantisch beest moet het Echt imposant moet het zijn geweest. Als je zo'n beest tegenkwam, dan liep je waarschijnlijk wel een uh, blokje om. We dachten altijd dat in de Romeinse tijd... dat, dan, dat toen de laatste oorhunder in Nederland rondliepen... vooral in Romeinse vindplaatsen langs de Limes... langs de grens van het Romeinse Rijk... daar zijn nogal wat oorhundvondsten gedaan. Dus we dachten van, nou ja, dat, zijn, dat zal wel de laatste zijn. Maar nu hebben we toch in de terpen... Hebben we toch nu een paar eh, eigenlijk al oude vondsten die al lang bestonden, bekend waren... nu die hebben gedateerd, die dateerden van rond 600 na Christus. Maar dat was wel een hoorn die gevonden is bij een terp, toch? Ja, wel bij een terp en er zitten ook haksporen op. Het is duidelijk een gejaagd exemplaar. De laatste oeros was een jonge stier vergeefs op zoek naar een kudde... Zwalend op het kweldegras in het onland tussen terp en de zee. Het was halverwege het vlie en de eems... waar de onbeschutte wildernis ver naar het noorden doorliep... dat de boeren erop uitgingen om deze laatste oeros te jagen. Ze trokken op in een dichte troep... met lange speren en schilden en honden. De wilde stier was onzeker, maar kwaad... en daarom niet bang genoeg om ze helemaal te ontlopen. Ze joegen hem op, sloten hem in tegen het slikkende modder van het wat... waar ze hoeven in wegzakten... Hij deed een paar keer een uitval, stootte zijn horens... maar voelde alleen lucht en wind in zijn oren... en meteen daarna de brandende speren in zijn flanken. Hij loeide, deed nog een vergeefse uitval... gromde, kreunde, struikelde, viel om, trapte en stierf. Een jonge boer klom op zijn enorme lichaam en zaagde de horens af. Koeien bij de terp, die met geheven koppen hadden staan luisteren... naar het gevecht in de verte, loeiden nog een keer tegen de ingetreden stilte... schudden hun kop en graasden. Het was het jaar 600. De nieuwe Friese vergaten niet waar ze vandaan gekomen waren. Ze bleven varen. Niet alleen in de geulen, zoals de oude Friese deden... Maar ook op open zee. 200 jaar was er nodig om van het Terpengebied langs het Wat een welvarend landbouw- en handelscentrum te maken. dat tot de rijkste en dichtbevolkte gebieden van West-Europa behoorde. De schippers zeilden op de routes tussen Dorenstad en Scandinavië, Engeland en Frankrijk. De boeren zetten hun vlees, wol, huiden, perkament en benenartikelen af op de markt van Dorrenstad. Hun vrouwen droegen oogverblindende sieraden. Op de eilanden vestigden zich voorposten die toezicht hielden op de toegangspoort van dit handelsimperium. De kosmograaf van Ravenna beschouwde in het jaar 700 Dorrenstad als de hoofdstad der Friese. Dorenstad is natuurlijk een, een bekende grote handelsplaats... die in de vroege middeleeuwen opkomt. En Dorenstad uh, uh, ligt op de plek waar nu wijk bij Duurstede dicht... dus in de buurt van, van Utrecht. En dat lag toen... Uh, gedeeltelijk of soms in het, in het Friese gebied. Het Friese gebied moet je in de vroege middeleeuwen niet zien... als een, een stukje uh, zoals Friesland nu, met een grens eromheen... maar was veel meer een soort cultuurgebied... Uh, uh, dat zich uitstrekte langs de hele kust. Dus tot in Zeeland uh, aan toe. En Dorestad ligt echt op het, op het grensgebied uh, daarvan. Dus uh, uh, Dorestad uh, uh, is ook vaak onderdeel van, uh, van allerlei gevechten... tussen Franken en Friese, omdat ze allebei graag... die, die handelsplaats in, uh, uh, in handen willen hebben... Uh, maar het begint natuurlijk, voordat dat allemaal aan de hand is... Dus begint het natuurlijk als een echte handelsplek... omdat mensen daar samenkomen. komen. Het ligt op een gunstige plek aan de rivier. Mensen komen daar samen om allerlei dingen uit te wisselen. En dat waren voornamelijk ook Friesen die natuurlijk met die handel bezig waren. Nou, vanaf Dorenstad had je uh, allerlei handelsrelaties ook met het noorden. Dus met Scandinavische steden, maar ook met een aantal Engelse uh, handelssteden... En uh, die, die handelsroutes of die contactroutes... die lopen natuurlijk uh, via de rivieren en dan ook via het terpengebied. Dus dat is een heel strategische plek om te wonen en ook handel uh, te drijven. Dus het zou een soort tussenpost kunnen zijn... tussen Dorenstad en, uh, en andere gebieden. Dus waar, waar nu het Vlie loopt, het, uh, zeg maar het, het zeegat tussen Vlieland en Terschelling... dat was in die tijd van het terpengebied... Was dat een druk bevaren handelsroute vanaf Dorenstad naar Scandinavië en Engeland. Ja, zeker. En dat zie je ook terug in de, de vikingtijd, als die eerste vikingaanvallen... Uh, op het continent uh, gebeuren, dan gaat dat ook via die route. Dit gebeurde in het jaar 810, toen schepen vol diep beledigde Denen... de Waddeneilanden uitkozen voor hun eerste rooftocht... op het Europese vasteland. Hun reputatie ging ze vooruit. Zij waren goddeloze vikingen, de wildgebleven achterneven van de Friese... De bron zegt, ze komen met 200 schepen naar het gebied. Ze verwoesten eerst alle Friese eilanden, of de Friese eilanden. En gaan vervolgens aan land, vechten drie gevechten met, uh, met de Friese en winnen uiteindelijk. En nemen dan, ik geloof, 200 pond zilver mee terug naar huis. Dat, dat zegt de bron. Zo landen de vikingen voor de eerste keer op het vasteland van West-Europa. Op de Friese eilanden. Welke eilanden het waren, niemand die het zeker weet. De kroniekschrijver van Egmond noemt ze alle Friese eilanden. En niemand kan nu met zekerheid zeggen hoeveel dat er toen waren... en waar ze precies lagen. Maar het is een aanwijzing dat er eilanden waren... waarop iets te vernielen viel en dat betekent dus dat er bewoning was. Al was het alleen maar voor het handelseizoen om de bakers te onderhouden en misschien ook de wandelende gul te blijven markeren. En natuurlijk voor door hoogwater geïsoleerde schapenhoeders, koikers, eierrapers en jutters. dat was deel 1 van de geschiedenis van de Wadden. U hoort de stemmen van Astrid Nauta, Peter Brussen en Elke Noordervliet. Het verhaal is gebaseerd op het boek De Wadden, een geschiedenis van Matthijs Deen. Sinds vorige week in de winkel Verkrijgbaar. Volgende week kunt u deel 2 horen over vikingen, stormvloeden, Friese kruisvaders, kloosters en de eerste vuurtoren van ons land, de branddares. Wilt u de serie De Wadden bestellen, dan moet u 13,50 euro overmaken... op Giro 444600, ten name van de VPRO in Hilversum. 13,50 euro, 444600. Informatie over deze uitzending van OVT en de vele hiervoor... is te vinden op onze site www.geschiedenis24.nl. En om te horen wat er op de site en ook op het themakanaal Dok is te beleven... nu aan de telefoon, redacteur Marnix Kolhaas. Goedemorgen, Marnix. Ja, dat is Michel. Goedemorgen. Ja, wij hebben natuurlijk heel veel beelden van de Waddeneilanden. Uh, niet uit die oertijd waar dit deel over ging, maar wel uit de oertijd van de film. Uh, de oudste zijn het 1921, toen het uh, rituele feest De Kallemooi op uh, Schiermonnikoog is gefilmd. In een poging om uh, de laatste volgsverbruik in Nederland uh, nog vast te leggen. Dat is een uh, pinksterfeest waarbij een grote mast met een uh, levende haan bovenin, geloof ik, uh, wordt opgezet. Volgens mij wordt het feest uh, nog steeds gevierd, maar in ieder geval in 21 al gefilmd. Uh, in 1928 wordt eerst op Ter Schelling uh, gefilmd, ook in zo'n project van het Openluchtmuseum in Arnhem... om uh, volksverbruiker vast te leggen. Uh, wat ik zelf een heel aardig filmpje vind, is uh, een filmpje dat Emiel Tieman... Een van de beste amateurfilmers van voor de oorlog in 1938 maakte onder de titel een reisje naar het eiland Tessel'. Prachtig hoe in die crisis tijd mensen nog gewoon even gezellig een vakantie op Tessel gingen vieren. Uh, en dan van Herman, van Herman van der Horst, de parel der Waddeneilanden. documentaire van een professionele maker uit, schrik niet, 1943. En uh, dan tenslotte nog op de websi website veel aandacht voor Simon op zijn honderdste geboortedag. Met onder andere de eerste vijf verfilmde kronkels uit 1962. En die waren niet bij de VARA, maar bij de VPRO met Kees Brussen in de hoofdrol. Prachtige tv uit de oertijd van het medium. Marnix, hartelijk dank. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van OVD. Straks na het nieuws de perstribune met Govert van Brakel van Omroep-Marts. En hij heeft de gast Mark Bressens, correspondent uit Latijns-Amerika van de NOS... en de judoka Henk Krol. Wij zijn er weer volgende week met het tweede deel van de Wadden. Tot dan, dag met de gezondag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing... die de radio u plicht te bieden.